Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De band De Dijk heeft afgelopen avond zijn laatste openbare concert gegeven. Dat was in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. De komende dag is er nog een concert voor vrienden en familie. Zanger Huub van der Lubbe maakte afgelopen zomer bekend... dat De Dijk er na 41 jaar mee stopt. Onder meer omdat hij gehoorproblemen heeft... De afscheidstournee begon in september met vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. De dijk werd opgericht in 1981 en had hits als Als ze er niet is en Mag het licht uit. Bij de wereldbeker schaatsen in Calgary heeft Patrick Roest een zeldzaam verlies geleden op de 10 kilometer. Hij verloor van de Italiaan Davide Chiotto de eerste Italiaanse winst op de 10 kilometer in 16 jaar. De Nederlander Bo Snellink pakte het brons. Op de 1500 meter bij de vrouwen pakte Antoinette Rijpma de Jong zilver achter de Japanse Miho Takagi. Zij won de afstand voor de derde keer dit wereldbekerseizoen. Vorige maand werd Takagi wel een keer verslagen door Rijpma de Jong. In Iran is de bekende actrice Tarane Ali Dousti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze wordt verdacht van het verspreiden van nepnieuws... Vorige week plaatste ze een bericht op Instagram... waarin ze steun betuigde aan de eerste demonstrant... die vanwege deelname aan de protesten tegen het regime werd geëxecuteerd. Hij werd op 9 december opgehangen. Het Universiteit Medisch Centrum in Groningen heeft deze week een transplantatie uitgevoerd... van stamcellen uit de speekselklieren van een patiënt met een tongtumor. De UMCG zegt dat het de eerste keer is in Nederland. De stamcellen zijn buiten het lichaam opgekweekt en daarna teruggegeven aan de patiënt. Daardoor moeten er uiteindelijk weer werkende speekselklieren ontstaan. Het weer in het oosten bewolkt, in de rest van het land helder. Het gaat daar 5 tot 9 graden vriezen. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking, blijft tot de avond droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Sneeuw. warmte. warmte.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 Over bij, oh dan stijk ik alles weer in Vijf voor twaalf, het kan de beste overkomen Yeah, yeah, yeah, vijf voor twaalf Yeah, yeah, yeah, na na na Precies op vijf voor twaalf Yeah, yeah, yeah, na na na Vijf voor twaalf, het kan de beste overkomen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 Met een foto finish moment en gasten oh dan als ik alles weer recht. Vijf voor twaalf we kunnen het beste overkomen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh my Rolijk kerstfeest bij je thuis.